Het nieuwe vogelgriepvirus in China is zeker één keer overgedragen van mens op mens. Het vakblad British Medical Journal meldt dat een Chinese vrouw... aan het virus H7N9 is overleden, na verzorging van haar zieke vader. De man was naar een markt met pluimvee geweest en ziek geworden. Zijn dochter had die markt niet bezocht. Het weer nog, eerst op de meeste plaatsen droog, later bewolkt... en van het zuiden uit flink wat regen. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio In journaal, Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is woensdag 7 augustus. Goedemorgen. Correspondent Marieke de Vries hoort u zo over de vogelgriep-variant. die van mens op mens zou overdraagbaar zijn. We volgen het dichten van het lek van de NAFTA-leiding in Limburg. U hoort minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... over de oproep aan Nederlanders in Jemen om het land zo snel mogelijk te verlaten. En met oud-minister en voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer... praten we verder over de terreurdreiging. ING-topman Jan Homme spreken we over de halfjaarcijfers. Er komen steeds meer particuliere verzorgingshuizen... en de brancheorganisatie maakt zich zorgen over de kwaliteit. De druiven in de buurt van Bordeaux hebben flinke schade opgelopen. En de wolf is weer terug. Nog niet direct in Nederland, maar wel in het nieuws. En muziek hebben we ook... Onder andere van Caro Emerald.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 En onze conclusie is dat het nu zo gevaarlijk is in Jemen... dat het verstandiger is als mensen het land uh, tijdelijk verlaten. Volgens buitenlandse zaken is er geen gerichte dreiging tegen Nederland... maar kunnen overal westerse doelen worden aangevallen. Zijn naar schatting 40 Nederlanders in Jemen... vier medewerkers van de ambassade blijven wel achter. De ambassade blijft ook uh, dicht, uh, in ieder geval tot uh, maandag. Ja, die vier mensen die overblijven, dat, uh, ja, dat zijn onze ogen en oren in het land. Die moeten ook contact houden met uh, andere ambassades uh, rapporteren over de situatie... en ook uh, een aantal lopende zaken nog uh, in de gaten houden. Ook de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... raden hun burgers aan Jemen te verlaten. Veel reacties gisteren op de uitspraken van voetbalanalist René van der Gijp. Die zei uh, maandagavond in het televisieprogramma Voetbal International... dat voetbal niets voor homo's is... en dat er ook maar weinig homoseksuele voetballers zijn... Arnold Smit, oudkeeper van FC Volendam... die zelf na zijn loopbaan uit de kast kwam... reageerde op de uitlatingen bij Knevel en Van der Brink. Ik was eigenlijk zo boos dat ik de tv heb uitgezet. Dat ik er even van bij moest komen. Het is ongekend dat dit soort mensen nog dit soort uitspraken kunnen doen... als ja. ze een bepaalde autoriteit hebben. Ja. En dan uh, aangeven dat voetbal geen sport voor homo's is. Ja. Nou, dan ben je niet van deze tijd. Smit is vooral boos over de gevolgen van de uitspraken van Van der Gij. Hij zou daar gelijk in kunnen hebben... Maar op het moment dat je mensen altijd blijft neerzetten als inferieur aan een ander... Hm. dan creëer je ook geen draagvlak voor het feit dat die mensen uit de kast komen... Ja. of voor het feit dat die mensen eerlijk en open zeggen wie ze zijn. Van der Gijp liet al eerder weten bij zijn uitspraken te blijven. Zeven jaar onterecht in een psychiatrische inrichting zitten. Waarschijnlijk is dat de Duitser Mollat overkomen... In 2003 onthulde hij misstanden bij een bank in Bayern... waar zijn vrouw werkzaam was. Hij kreeg TBS omdat hij zou leiden aan paranoia... en een gevaar voor de openbare veiligheid zou zijn. Een rechtbank heeft nu bepaald dat het proces tegen Molat over moet. Gisteren kwam hij op vrije voeten... Molat werd achter de tralies niet gehoord. Een zeer slechte zaak, zo zei hij tegen de Duitse media. Wenn ze immer wieder in een rechtsfreien raum leben müssen. Wenn ihnen Grundrechte versagt blijven. Wenn sie letsendlich bij Gerichten prinzipiell abblitzen, wenn sie daar om Hilfe nachsuchen. Ook bij de zuständigen Behörden, wie Staatsanwaltschaft etc. Dan is dat een zeer schlimme situatie. Uit een intern onderzoek van de Bank vorig jaar. <tus> <tus> Daar bleek al uit dat Mollat eigenlijk gelijk had. De deelstaat-premier van Beiren, Sehofer, vertrouwt er nu op dat het recht zegeviert. Om te eindigen, trots deze zeer controversiële discussies in de laatste maanden, kunt u twee winnaars geven. De ene is een faire rechtsstaat, en de andere is die persoon Costumollat. Juist. Hoewel president Obama drie dagen geleden al zijn 52ste verjaardag vierde is gisteren tijdens een toespraak in Phoenix onverwachts toegezongen. Eerst werd Obama gefeliciteerd door een vrouw uit het publiek en niet veel later volgde een massaal happy birthday. It was my birthday two days ago. We got some singers here. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hmm. Nou, echt van harte gaat dat uh, niet, geloof ik, daar in Phoenix. Hij moest er wel zijn best voor doen. President Obama werd uiteindelijk dus toegezongen. En dan hebben we de kranten voor ons. Gooi een eerste blik in de kranten. De Volkskrant opent met uh, evacuatie uit Jemen na terreuralarm. Dat nieuws waar we vandaag ook over praten. Zo dadelijk hoort u minister Timmermans daar uitgebreid over. Ja, en de Telegraaf gaat daar verder op in. Nederlanders negeren terreurdreiging Jemen. Um, in ieder geval is gevraagd om te vertrekken. Uh, dat hoorde u net van minister Timmermans... Maar uh, de meeste Nederlanders negeren dat. De Nederlanders in Jemen krijg je bijna niet weg, zegt een belangrijke bron bij het ministerie. De meeste van hen zitten er al heel lang, soms uit christelijke overtuiging. Ze hebben er een bedrijf of zijn getrouwd met een Jemen niet. Die laten hun hebben en houden niet achter vanwege een treurdreiging, Al dus de Telegraaf. Het opent met de Leopardtank. Het leger onderzoekt de terugkeer van die tank. De wegbezuinigde tanks staan onverkocht in de opslag. Onder de voormalig minister van Defensie Henk Hille zijn ze in 2011... Buiten gebruik gesteld. Tijdens oefeningen blijkt die nu nodig te worden gemist. Dan naar het FD. U hoort het al even in het journaal. RTL gaat de strijd aan op de markt van betaaltelevisie. De televisie koopt videoland on-demand. En door die overname wordt RTL Nederland naar eigen zeggen... ...in één klap de grootste speler op de snelgroeiende markt... ...voor televisie op aanvraag. De videodienst heeft... Anderhalf miljoen gebruikers en wordt het de bruggenhoofd... voor de on-demand-strategie van RTL, zo zegt directeur Beert Habits... van het televisiebedrijf. En dat doet hij in een gesprek met het Financiële Dagblad. Het Algemeen Dagblad opent met de ministeries... die het 472 miljoen euro onrechtmatig uitgeven. Boekhouding bij de Rijksoverheid is een warboel... constateren interne accountants. En een bedrag van 472 miljoen euro... is dus niet volgens de regels uitbetaald... aan instellingen, bedrijven en particulieren. Nou... René van der Gijp houdt ook de Telegraaf bezig. René van der Gijp krijgt homo's over zich heen. Is de kop in de krant. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Take me to the matter door. He will know just what it's for. He will help me with my life. He will open every door.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 of win and lose, with the ancient cup and sword, and the hundred Spanish laws. tonight Door hoort u van Carlin Jeffries. Een sticker en heerlijke roomboterkoekjes. Het zijn de actiemiddelen van de knfg honden. Want hulphonden mogen vaak de winkel niet in... of de taxi of de bibliotheek. Goed gedrag wordt deze week met koekjes beland. Maar Robby Visser nam alvast de proef op de som. We gaan op stap met Brenda Mandjes en, niet te vergeten... Zola. Zola. Vertel eens wat over Zola. Nou, Zola is een uh, assistentiehond van de KNF... En um, zij uh, helpt mij in huis en rondom het huis uh, zelfstandig te houden, zeg maar. Ja. Ze staat uh, al uh, naast uw uh, rolstoel, helemaal klaar voor. Ja. Ze heeft een paars, uh, ja, hoe noem je dat, een hesje om? Een, ja, een dekje of een Een hesje. dekje, en daar ja. staat ook op KNGF geleide honden. Zo kan je dus zo'n hond ook herkennen, denk ja, ik. Ja, inderdaad. Je kan aan het uh, hesje dus zien dat het een assistentiehond ja. is. Ja. Waar heeft u Zola voor nodig? Um, Onder andere voor de boodschappen. Als er iets op de grond gevallen is, raapt het voor me op. En ze maakt deuren voor me open. Ze helpt mee de was uit de machine te halen. Het helpt ophangen. Ja. Want u, u bent ziek? Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een progressieve vorm van MS. En uh, ja, dat gaat achteruit natuurlijk. Dus ik zal steeds meer ja, uh, gebruik uh, moeten maken van Zola En dat is erg prettig. Dat ik op deze manier ja, uh, verder kan. Ja. Ja. Uh, ik zei het al, we gaan op stap en wij nemen mee één tas. Ja, een tas. En dat is een tas van de, van de, van de KGF. Ja. En wat zit er in de tas? Uh, in de tas zitten koekjes. Oh, lekker. Het uh, uh, zijn geen hondenkoekjes? Van. Nou, ze zien eruit als hondenkoekjes. Dat <laughs> maar, wel. Maar dit zijn uh, koekjes voor de mens, zeg maar. Het een hè? hele lekkere roombote, denk de ik. Ja, ja, van een. En, en wat bakker. nog meer? Okay. En uh, stickers heb ik meegenomen. En die stickers die, uh, vragen we aan de winkeliers uh, waar we naartoe gaan... of ze die op de deur willen plakken. Aha. En daar staat op uh, ja, dat een geleidehond uh, en een hulphond welkom zijn ja, in de dat winkel. Dat moet dan nog maar blijken. Ja, dat gaan we nu dus uitvinden. Of en die koekjes, kan. dat gaan we dan... Als, belon, als het mag, als ik er binnen mag uh, met de honden, dan gaan we ze belonen met een koekje. Dat is net zoals je een hond ook wat leert, ja, hè? He? eigenlijk. Ja. Het is net zo'n botje. denkt he? u nou dat, dat, dat je mensen ook met een doos koekjes kan overhalen? Ik weet wel zeker. Ja, ja en misschien met een mooie glimlach, maar dat weet je ja, ook water Het water loopt mij al in de mond. Ja, voor mij ook, ja. <laughs> nou, we gaan het proberen, hè? Ja, zeker weten. We gaan okay. ervoor. Absoluut. Sorry. Dat is toch ook een sorry. We zijn hier bij een bekend uh, warenhuis, ja, Klopt, ja. En er staat een hele grote sticker hier, een rond bord met een hond en een rode streep. Ja, met een uh, zwart hond en een rode streep. Dus in principe zou het zo moeten zijn dat ik hier niet naar binnen mag. Maar we gaan toch even vragen of, uh, of dat gaat lukken. Dus ik uh, ga gewoon naar binnen met de en ik ga het vragen. Hallo mevrouw. Hallo. Mag ik hier naar binnen met mijn hulphond? Ja? Ja, maar u heeft hier een hele grote sticker verboden voor honden staan. Waarom is dat? Nou, dat is eigenlijk om het feit dat de honden hier uh, soms met het plus van gaan. En soms ook overal met hun uh, snuffen overal tussendoor ja. zitten. En, uh, maar u, kent, u weet wel het verschil tussen een gewone hond en een geleide hond. Tuurlijk, tuurlijk. Nee, dus uh, tuurlijk. Ja, nee. Prima. Ellen Greven is directeur van de KNGF Geleide Honden. Ja. Met Zola gaat het tot nu toe goed. Ja, het is ongelooflijk. Het doet mij natuurlijk heel veel deugd dat uh, Zola deuren doet openen die uh, <laughs> soms gesloten blijven. Want? U heeft het onderzocht? Ja, Kangerief Geleidehond heeft inderdaad onderzocht uh, in hoeverre uh, mensen die gebruik maken van een hulp of geleidehond uh, welkom zijn. En het gebeurt nog te vaak dat uh, mensen in een rolstoel met een assistentiehond of blinden met hun geleidehond worden geweigerd door winkels of supermarkten. Nou, u probeert het nu, hè? we hebben zo'n tas mee, mee met, met die koekjes en zo, om het op een positieve manier... In het nieuws te brengen? Ja, dat klopt. Het is deze week Internationale Assistentiehondenweek. Dus we grijpen deze week een beetje aan om hier aandacht voor te vragen. Op een uh, wat vrolijke manier. Uh, we willen eigenlijk goed gedrag belonen. Dat doen we ook in de training met onze eigen honden. Dus uh, daar waar uh, in dit geval mevrouw Mandjes met Zola wordt toegelaten... geven wij een beloning in de vorm van een roomboter hondenkoek En een sticker. En een sticker. Waarop staat dat geleidehonden en assistentiehonden welkom zijn. Kijk eens aan. Ellen Greven van KNGF Geleidehonden was dat. Toegang voor assistentiehonden moet wettelijk geregeld worden, vindt ze eigenlijk. Hierover later meer trouwens in dit Radio 1-journaal. Het is tien voor half zeven geweest. Het aantal particuliere zorgvilla's voor ouderen neemt snel toe. Het zijn particuliere kleinschalige woonvormen buiten de reguliere verzorgings- en verpleeghuizen om. Ze er momenteel gebouwd in onder meer Arnhem, Utrecht en Breda. En verslaggever Matthijs Holtrop is vanochtend in Apeldoorn. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het zorghotel er daaruit? Ja, ik ben nog onderweg, dus dat kan ik je nog niet vertellen. Uh, als we ik ben, ga ik je dat uh, uitgebreid beschrijven. Maar het is wel een trend die, uh, die duidelijk zichtbaar is. Dit jaar komen er maar liefst 20 bij. En dat is de grootste groei sinds deze particuliere zorgfilas worden geregistreerd. Dus, uh, sinds negen uh, jaar geleden. Uh, dus het is echt een trend om buiten het reguliere verpleeghuis een eigen plekje te gaan zoeken. En ik ga eens kijken vandaag hoe dat er uh, in Apeldoorn uitziet. We zijn ook wel benieuwd naar wat dat kost en wie dat betaalt, Matthijs. Ga je dat ja, ook precies. uitzoeken? Ja, ook dat. Want uh, ik kan me voorstellen dat als je in een kleinere omgeving woont... met bijvoorbeeld een grote zorgvraag... Je je bijvoorbeeld uh, fysiek ergens last van of je gaat meer sterk trui. Mm -hmm. ja. ja, we zijn wel heel benieuwd wat hij nou eigenlijk nog te vertellen had. Maar ik vrees dat wij de verbinding... Uh, Matthijs, je moet nog eventjes opnieuw beginnen... want uh, we verloren de verbinding, terwijl jij aan het uitleggen oh, uh, was... hoe dat nou zit met die zorgvraag. Ja, ik, ik probeer te zeggen. Um, als je bijvoorbeeld fysiek ergens last van hebt... of je gaat geestelijk sterk achteruit... en je hebt dus een hoop zorg nodig... Uh, net als in een regulier verpleeghuis... dan ben ik wel benieuwd of dat ook uit kan, eh, financieel. Want uh, je, je woont in een, op een kleinere oppervlakte... in een kleiner verpleeghuis, zou je kunnen zeggen... En met dezelfde zorgvraag en dezelfde wensen. En wie gaat dat betalen? Juist. Nou, we zijn benieuwd naar uh, het antwoord. En de antwoorden Matthijs Holtrop. Vandaag dus uh, op bezoek in een zorghotel. En dan nu één spelletje. Nou, het zit niet mee. Dan <tus> nou kan ik een vuurbal maken. Toch maar een keer uh, het bommenke laten activeren, denk ik. Ken je dit? Nee, ik ken het nog niet. Ik schijn er een van de weinig te zijn. Candy Crush Saga. Razend populair. Uh, in ieder geval bij uh, mensen in mijn omgeving is iedereen ermee bezig. Een soort drie op een rij met snoepjes. De makers hebben allerlei slimme trucjes bedacht. Waardoor je het blijft spelen. En hoewel het spel gratis is, verdienen de bedenkers miljoenen. Zo weet Nick Wouters. Ik zit op level 147. En daar zit ik al heel lang op vast. Dus het blijft toch wel een uitdaging om die level uh, te passeren. Jacques van der Klein zit aan de tafel in de woonkamer na het werk. Candy Crush te spelen. Wat is er nou zo lastig aan dit level? Uh, om zo snel mogelijk uh, de gelatine te verwijderen. Hoeveel uur per dag? Uh, nou, drie uur. Drie uur ongeveer. Uw vrouw die, die, die, die steekt vier vingers op. Hoe kan dat? Hij speelt het vaak, ja. zeker vier uur per dag als hij de kans krijgt. En wat is het ergste wat u met hem heeft meegemaakt? Een hele dag. De hele dag? De hele dag. Hij stond op? Ja. Hij stond op tegen, tegen acht. Hè? En dan tegen de nu of zes, zeven. Dan houdt hij er mee op. Het is een werkdag. Ik ben het op vakantie gaan spelen. <laughs> uh, op het strand en overal. En uh, ik heb een soort haatliefdeverhouding, verhouding. Wat ik met de meeste spellen. Maar met Candy Crush is de haat misschien wat meer dan de liefde. Alleen ja, de onderzoeker en mij wil dit spel heel erg snappen. Uh, alles, het verdienmodel met name. Maar ook de populariteit. David Nieborg, gameonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam. En hij crusht ook Candy. Wat is er zo goed aan dit spel? Dit is geen nieuw spel. Ze hebben eigenlijk gewoon een beproefd uh, spelconcept gepakt... en het net iets opgepoetst. Je kan iedereen dit spel gratis spelen, gratis downloaden... of via Facebook, wat dan ook. Je kan het hele spel doorspelen tot het eind zonder een euro uit te geven. En toch verdient het bedrijf, naar verluid, 600.000 dollar per dag. Hoe kan dat? Wat de meerderheid van de spelers, spelers doet, is inderdaad niet betalen. En dat maakt zij ook niet zoveel uit, want die mensen maken vaak dan wel reclame... want ze komen voor level 35, enzovoort, enzovoort. Dus heel veel spelers betalen niet, maar ze kijken wel naar het spel... en maken er reclame voor. Dan is het toch nog een aanzienlijk percentage die daadwerkelijk betaalt. Hè? Die, die, uh, Daar gaat hoor. Let op. die tijd koopt, of speciale snoepjes koopt, enzovoort. Als je miljoenen, zo niet tientallen, zo niet honderden miljoenen spelers hebt... dan tikt dat behoorlijk aan. Daar hangt uh, nog beter op, zie je wel, hè? <laughs> gaat het lukken? Ik uh, ben bang van niet. Hey, dit werkt zo goed. Er wordt zoveel geld mee verdiend. Met spellen zul je dat dus ook steeds meer gaan zien... dat geld verdienen leidend wordt. En uh, niet het beste en mooiste spel maken. Laatste zet. Ja, laatste zet. Maar ik moet aan beide kanten moet ik nog gelatine verwijderen. Dus ja, dit is weer drie keer niks, hè? Hup, daar gaat hij. Helaas. Level 147 mislukt. Level 147 mislukt voor de tikste keer. Ga toch weer opnieuw proberen. Ik ga toch nog even opnieuw proberen. Ja, en daar gaat hij weer. En zo gaat het bij miljoenen spelers over de hele wereld. Bedrijf achter Candy Crush Saga is het Britse bedrijf King, overweegt inmiddels een beursgang. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. PSV kan vanavond weer een stap zetten richting Champions League. Eindhovense ploeg speelt in Brussel tegen Zulte waregem voor een plekje in de play-offs van het lucratieve voetbaltoernooi. Vorige week maakte de jeugdige ploeg van Philip Cocu veel indruk... in de heenwedstrijd die met 2-0 werd gewonnen. Toch blijft de coach waakzaam voor de Belgische tegenstander... ondanks het resultaat van vorige week. Nee, we hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld en verdiend gewonnen. Maar dat betekent niet dat ik nu anders tegen, tegen Zulte waregem aan kijk. Nee, ik blijf nog steeds gevaarlijke ploeg met invellen, goede spelers, zeker voorin... die, uh, ja, die op elk moment kunnen toeslaan. Dus we zullen wederom heel uh, scherp moeten zijn. Ja, dat geldt natuurlijk voor Zulte waregem ook, maar dat wordt misschien lastig... want het gaat de laatste dagen daar nauwelijks over voetbal. De club uh, heeft haar handen vol aan interne strubbelingen. Volgens Cocu is dat niet per se in het voordeel van PSV. Dat kan uh, twee kanten op gaan. Soms zorgt het voor meer saamhorigheid... Uh, Binnen een team. Het kan ook bij een teleurstelling of een tegenslag uh, uit elkaar vallen. Maar ik denk niet dat wij daar heel erg mee bezig moeten zijn. Uh, wij bereiden ons voor op de wedstrijd uh, om een goed resultaat uh, te behalen... zodat we naar de volgende ronde gaan. Dat is, uh, dat is ons doel. De wedstrijd tegen Zulte wagen wordt vanavond in Brussel gespeeld... omdat de eigen accommodatie van Zulte niet voldoet aan de eisen van de UEFA. Nou, druk zal het niet worden, tot nu toe zijn zo'n 6.000 kaarten verkocht... waarvan duizend stuks in Eindhoven en omstreken. Beachvolleybalsters, Madeleine Meppeling en Sofie van Gessel... hebben besloten een korte rustperiode te nemen. Een succesvolle duo neemt daardoor niet deel aan de Grand Slam-toernooien... in Berlijn en Moskou. Het al vormt sinds vorig jaar een team... en het won in mei het Grand Slam-toernooi in de Argentijnse plaats Corrientes. In die periode ook de wereldranglijst aan. Maar de laatste maand werden de resultaten minder, waardoor het duo inmiddels naar plaats 7 is gezakt. Adelinde Cornelissen kan over twee weken tijdens het EK-dressuur in de Deense stad Henning gewoon starten met haar paard Jerich Parsival. Die werd in juni geplaagd door hartritmestoornissen, waardoor de combinatie onder meer het NK-Nederlands het kampioenschap miste. Parsival is inmiddels weer fit verklaard. Cornelis haalde met valt tijdens de Spelen van vorig jaar... individueel zilver en brons met de ploeg. En Willemijn Bos maakt op het Europees Kampioenschap... haar rentree in de nationale hockeyselectie. Bos, die vlak voor de Olympische Spelen uitviel met een ernstige knieblessure... is door de bondscoach Max Caldas opgenomen in de EK-selectie voor het toernooi. Later deze maand in het Belgische boom. Naomi van As ontbreekt in de selectie vanwege een knieblessure. En Eva de Goede, die vorige maand haar kaak brak... die is wel weer door de bondscoach geselecteerd.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 En het nieuwe vogelgriepvirus in China is zeker één keer overgedragen van mens op mens. Het vakblad British Medical Journal meldt dat een Chinese vrouw aan het virus H7N9 is overleden na de verzorging van haar zieke vader. Man was naar een markt met pluimvee geweest en vervolgens ziek geworden. Het weer nog bewolkt, vanuit de zuiden flink wat regen en het wordt vandaag 20 tot 22 graden. Half zeven geweest. Marietje de Vries, onze correspondent, hoort u zo dadelijk over dat vogelgriepvirus meer vertellen. En dan hoort u ook nog over jagen in Servië. Op HollandTour.nl stap je binnen bij de populairste cafés, mooiste hotels en beste restaurants. Ga naar HollandTour.nl. Door schrijf je met OE.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Verenigde Staten, Groot-Brittannië en ook Nederland... adviseren hun burgers dringend Jemen te verlaten. Heeft te maken met een verhoogde kans op aanslagen. Volgens recent onderschepte berichten zou Al-Qaeda-leider Al Zawahiri... aan de voorman van de Jemenitische tak van Al-Qaeda... opdracht hebben gegeven om een aanslag te plegen. Vijf vragen over Jemen. Waarom wordt Jemen gezien als een gevaarlijk land? Het heeft een zwakke regering en de bevolking is arm. Stammen spelen er nog steeds een belangrijke rol. En dat blijkt ook uit de ontvoeringen die er regelmatig plaatsvinden. Wat voor land is Jemen eigenlijk? Het is een jonge staat, ontstaan in 1990. Toen werden het traditionele Noorden en het communistische Zuiden... na jarenstrijd samengevoegd... en was de Arabische Republiek Jemen een feit... Het is ruim 21 keer Nederland en er wonen 24 miljoen mensen. Heeft de Arabische lente ook in Jemen een rol gespeeld? Jazeker. Geïnspireerd door de oproer in onder meer Tunesië en Egypte... gingen Jemenieten in 2011 maandenlang de straat op... om te protesteren tegen president Saleh. Bij gewelddadige confrontaties met het leger... zijn honderden betogers om het leven gekomen. Uiteindelijk deed Saleh in november 2011 afstand van de macht... Waarom zit Al-Qaeda in Jemen? De trainingskampen van Al-Qaeda in Afghanistan en Pakistan... werden steeds vaker onder vuur genomen door met name de Amerikanen. Daarom weken ze uit naar Jemen, waar ze veel minder lastig werden gevallen. Deels uit verzet tegen de centrale regering... steunen sommige lokale stammen Al-Qaeda. Zijn de Verenigde Staten actief in Jemen als het gaat om terrorismebestrijding? Ja, Amerikanen trainen het Jemenitische leger... en ze voeren geregeld aanvallen uit met drones, onbemande vliegtuigjes. Dinsdag nog kwamen bij zo'n aanval vier mensen om... die allen lid zouden zijn van Al-Qaeda. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... hoort u straks over de oproep aan Nederlanders om dat land te verlaten. We praten er ook over met Jaap de Hoop Scheffer vanochtend. Het jachtseizoen is weer begonnen. In Servië trekken er dan ieder weekend duizenden mensen op uit om wil te schieten. Want jagen is in Servië een volkssport. Correspondent Joost van Egmond nam les op de schietbaan en ging mee. Oh, Je mag mee uit jagen en wel met een heel exclusief gezelschap. De voorzitter van de jaagclub, de voorzitter van de schietcommissie. Iedereen is erbij en we gaan kijken hoe leuk jagen eigenlijk is. Ja. Dit is het terrein waar de jagers zich vaak komen warm schieten. Het is een kleiduiven schietterrein. Dubbelloops geweren en dan staat er microfoon voor je neus... waardoor je ha kunt schreeuwen. En vervolgens vliegt de kleiduiven En Dusko Ilic, voorzitter van de schietclub... gaat me uitleggen hoe je een geweer voorbereidt. Je moet niet alleen een leeg wapen hebben als je naar de startplaats toe loopt. Je moet ook kunnen laten zien dat het wapen leeg is. Het geknakte loop open zodat iedereen ziet dat er geen munitie in is. Want zoals ieder land waar zoveel gejaagd wordt en zeker waar een miljoen vuurwapens in omloop zijn... er gebeuren hier zat ongelukken. Daarom hamert hij ook zo op opleiding. Mensen moeten weten hoe je met een rapen omgaat en ze moeten weten wat de regels zijn. Pravilovci, pravila, En je ziet dan ook dat de ongelukken, dat is allemaal bewilde jagers. Mensen die niet lid zijn van een vereniging en die dus ook niet bij Illich op cursus zijn geweest. En waarom is dit nou zo leuk? Ja, toch een Waarom die schiet kan Illich niet uitleggen, maar wel dat gevoel toen hij zijn eerste duif raakte. Kadan Choi, een ik naar Oespech, onze je mixt, je probeert het, en als je dan raakt, oh, dat gevoel. Ja, ja, Daar, dat wist je. is een adrenaline, is 35 jaar en hij is een van die jonge jagers waar deze vereniging hoog over opgeeft. Waar het vooral om gaat is de sport en het gezelschap. En daarom, legt Darko uit, hebben we ook vrouwelijke leden. We hebben jong en oud. Het is gewoon gezellig. En dit is nou eigenlijk onze hobby. Wie echt van schieten houdt, blijft hier op de baan. En wie er de natuurwandeling bij wil hebben, die gaat het jagen. En wandelen door de natuur is voorzitter Popovic in zijn element. is een het is nu niet echt een goede tijd, zegt hij, maar hier kun je in het algemeen reebokjes zien, fazanten, konijntjes. We hebben een beetje het imago, zegt hij, dat we alleen maar de hele dag staan te knallen, zoals op de schietbaan. In werkelijkheid sta je als jager ongeveer 15 dagen per jaar met een geweer in je hand. En de andere 350 dagen ben je bezig met te zorgen voor de natuur. En waarom is Servië toch zo'n jaaggraag land? Er zijn hier 80.000 geregistreerde jagers. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel wilde jagers. Lova ona postoji, što se kaze, is voor Popovic is het vooral een kwestie van traditie. Het is niet zomaar een hobby geworden. Dit was jarenlang gewoon bikkelhard werken voor je eten. Het da se existentie. En nu gebeurt het nog steeds in de afgelegenere delen van Servië. Maar voor het grootste deel van de bevolking is het een hobby geworden. Uh, Islazak is grada. Is, uh, betona. Je bent buiten in de natuur, weg van het beton. Je hoort de vogels, het ruisen van de wind in de bomen. En af en toe zie je zelfs een reebok. Ja, die schiet je dan. En dan gaat als een trofee mee naar huis. Tja, jagen. Ook zo gezond, hè? Kost van het Joost van Egmond is weer een ervaring rijker. En Wie weet wat er allemaal voor de loop komt. Straks hoort u schapenhouders die zijn bang voor de wolf. Nou ja, de komst van de wolf in Nederland. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. De sweetest thing van YouTube. We gaan naar onze prachtige serie Made in Holland. Tape waarmee operatiedoeken in ziekenhuizen worden vastgezet. Dat is natuurlijk geen gewone tape, maar hoogwaardige techniek, bedacht en gemaakt in Soest. Het bedrijf Eurotape is marktleider en levert aan ziekenhuizen over de hele wereld. Met 60 man personeel en een omzet van tegen de 70 miljoen euro per jaar is dit het volgende bedrijf in onze serie Made in Holland. Peter van der Meerschout kreeg een rondleiding door de fabriek. Moet die deur open blijven? Ja, hij moet uh, dicht blijven. Waarom moet dat? Omdat uh, we proberen zoveel mogelijk toch uh, stofvrije ruimtes uh, te, te hebben hier in het bedrijf. En we hebben hier een productie van verschillende um, um, artikelen. Um, dit zijn slitters. Daar worden die grote moederrollen, die je net zag, van uh, 1 meter of 1,20 meter breed. die worden hier opgezet. En dan worden er messen afgesteld ja. op de breedtes die wij uh, willen hebben. Er zit een meneer bovenop die machine. Ja. En die houdt dus, uh, al die rolletjes in de gaten. De, de mensen achter de machines, die zijn, dat is gespecialiseerd uh, personeel eigenlijk. Die hebben zoveel ervaring met de uh, productie van, uh, van de tape. En die weten ook precies hoe die messen afgesteld moeten worden. Dus ze zijn van, uh, voor ons van hele grote waarde. En heb ik voor een machine. Een wikkelmachine. Ja, een herwikkelmachine. Daar kunnen we rolletjes uh, de andere kant opwikkelen. Zodat bijvoorbeeld een rol uh, in de als die aangebracht wordt op het doek. Je hebt rechtshandige mensen en linkshandige mensen. Onze rollen hebben altijd een stukje vingerlift, uh, noemen we dat. waar je het er makkelijk af, kan halen. Er af ja. kan halen. En we hebben klanten die willen liever een uh, rol hebben voor linkshandige mensen. En dan hebben we klanten die rolletjes uh, willen hebben voor rechtshandige mensen. Nou, deze is weer klaar. Was het linkshandig of rechtshandig? Dus, uh, allebei, links en rechts. Uh. Ja, ook? Ja. Ja, ook ja. Uh, normaal is het uh, 5 centimeter breed. En nu heb ik 2,5 centimeter breed gemaakt. Door tweedelig ge, midden gesneden. Ja. Ja. Dat gebeurt hier ook. Als we heel snel uh, rollen moeten hebben van 2,5 centimeter dan uh, kunnen we dat op deze machine uh, heel snel produceren. En waar gaat deze rol nu naartoe? Kunt u dat dan nu al zien? De rollen die worden, die worden meestal onder een, voor een, een... die moeten een nacht rusten, zo noemen we dat. Die worden onder een pers gelegd. En eh, als ze dan klaar zijn, dan worden ze op deze tafel, hier ligt een grote tafel, worden ze gecontroleerd op eh, frummeltjes, noem ik het maar. Alles wordt eh, dat wat buiten de rol steekt. Ik zie ook overal messen liggen. Ja. En dan wordt een rol pas ingepakt. Ze worden voorzien van een uh, sticker een, met CE-merk en een lotnummer. En uh, dan worden ze pas ingepakt in grote dozen. Een lotnummer ook nog. Dus elke rol is uniek, heeft zijn eigen code. Elke rol is uniek, heeft zijn eigen code. En met dat lotnummer kunnen we zelfs uh, traceren inderdaad. Um, um, ja, um, kunnen we zover teruggaan tot eigenlijk de grondstoffen die bij ons binnenkomen. Is dat ook de belangrijkste reden waarom jullie zeggen wij willen dit gewoon hier in Nederland houden. Wij willen die controle ja. ook houden. Het moet terug te vinden zijn waar het vandaan komt. Dus we gaan onze productie niet verplaatsen buiten Nederland. Ja klopt. Controle uh, in, uh, voor onze productie. Dat is erg belangrijk. Juist omdat het ook in het ziekenhuizen wordt gebruikt? Dat het in de ja. ziekenhuizen wordt gebruikt. Het belandt op de huid van een patiënt. En dat willen wij gewoon in eigen hand houden. En... Terwijl je misschien toch gewoon meer geld kan verdienen. door het in het buitenland te doen. Ja, maar dat zou betekenen dat ze inderdaad ja, toch meer riskeren. En dat willen we niet. We hebben een, bepaald, een bepaalde status, moet ik ook zeggen. En dat willen we, die willen we niet verliezen, die status. En ja. die status is ook gewoon... Meet in Holland. Meet in Holland, ja. Ja, ja mooi hè. Margie Wajon, verkoopmanager van Eurotip in Soest in onze serie Made in Holland. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Edwin Gerritsen, goedemorgen. Morgen Marcel. Staat dat ergens vast? Nee, helemaal niet. Nou. ook niet dat we elkaar vanochtend veel zullen spreken. We verwachten oh. ook helemaal geen files. Helemaal geen files? Nou, uh, eigenlijk niet, tenzij <lacht> er iets bijzonders gebeurt. Nou, dan bellen we gelijk, uh, okay. Edwin. Bedankt, Edwin, Edwin Gerritsen met de ANWB. Nou. Het is kwart voor zeven. We gaan door naar China. Want het lijkt erop dat in het land het vogelgriepvirus, H7N9, voor het eerst van mens op mens is overgedragen. Chinese wetenschappers zeggen daarvan overtuigd te zijn en overtuigend bewijs te hebben gevonden. Het gaat om een besmetting van vader op dochter. En wel in het oosten van China. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, kan je eerst eens vertellen over dit geval, dit specifieke geval? Weten ze hoe dat gegaan is, die besmetting? Ja, naar aanleiding van die laatste uitbraak in maart... is er onderzoek gedaan naar een gezin in Oost-China... waarvan de vader en de dochter ziek waren geworden... en ook beide zijn overleden. De vader haalde daar altijd het eten in huis... ging ook naar de markt, haalde kippen in huis. En de dochter kwam niet heel vaak buiten de woonwijk. En toen de vader ziek werd heeft de dochter hem verzorgd, ook zonder bescherming... en is later ook ziek geworden en overleden een maand later. Nou, het griepvirus van zowel de vader als de dochter is nu onderzocht... en uh, bleek genetisch vrijwel identiek te zijn. En dus uh, gaan we er nu vanuit dat dat virus, dat HN7-9... nu toch ook is overgedragen van mens op mens, van vader op dochter. Ja, hey Marieke, is dit dan het moment waarvoor zo lang al is gevreesd... dat het van mens op mens inderdaad overgaat? Ja, daar wordt natuurlijk zeker voor gevreesd in zo'n dichtbevolkt land uh, als China. Maar de test is niet uh, definitief. In ieder geval, er is helemaal geen definitieve test die kan aantonen dat er een van mens op mens uh, overdracht is geweest. En uh, bovendien hebben de onderzoekers ook nog eens uh, 43 andere mensen onderzocht... die in contact zijn geweest met deze vader en dochter. Maar die hebben helemaal geen verschijnselen. Uh, wetenschappers merken wel op dat het dus mee te maken zou kunnen hebben... dat het hier gaat om bloedverwanten van een vader om een dochter. Maar omdat het uh, virus wat bij beide is aangetroffen... een streng van dat virus genetisch identiek is geweest... gaat men daar gevoeglijk toch van uit dat dit het geval is geweest. Okay. Hey, dit jaar waren er al tientallen doden hè, door het vogelgriepvirus Van dier op mens dan, uiteraard. Daar hebben we het dan over. Ja. Wat doet China eraan om um, het virus, de uitbraken, te stoppen? Nou, toen het uitbrak in maart zijn uh, onmiddellijk alle vogelmarkten gesloten. Ook alle kippenstands op gewone markten moesten dicht. En vandaag, naar aanleiding uh, van... Uh, dit onderzoek heeft het Chinese ministerie van Landbouw aangekondigd. Het uh, controleren van de vogelmarkten die weer langzaam aan het open waren gaan, want het leek dus uh, eigenlijk gestopt, uh, dat ze dat weer zullen uitbreiden. Uh, ze zullen ook het onderzoek uh, voortzetten naar hoe het uh, H7N9-virus zou kunnen muteren. En uh, zullen dus gaan kijken... Of die, die definitieve test, die er nu nog niet is, of ze uh, verder wel kunnen aantonen of die overdraagbaarheid tussen mensen mogelijk is. Klinkt Marika alsof de autoriteiten er bovenop zitten? Is dat ook zo? En zijn ze er ook open over hoe de stand van zaken is? Ja, ze hebben duidelijk een les geleerd natuurlijk uit ze net ook destijds naar de SAS-uitbraak. Toen probeerden de autoriteiten het natuurlijk allemaal nog onder de pet te houden. Was het heel ongemakkelijk om daarover te praten met alle gevolgen van dien. Want toen was de uitbraak des te groot. nou dit keer zijn ze er vanaf het begin open over geweest. Zijn er websites, overheidswebsites geopend waar mensen op konden kijken. Uh, ...wat ze moesten doen om zich te beschermen. En werd er ook per dag gemeld hoeveel zieken er waren aangetroffen... ...en hoeveel mensen overleden zijn. En dat zijn er tot nu toe veertig. Dus ja, in dit enorme land valt dat nog mee. Um, en nou ja, goed, uh, mensen hebben daardoor iets meer vertrouwen in de autoriteiten. Maar zeggen ook, ja, dat lees je op de sociale media... Hè? ...ook nou weer naar aanleiding van dit, uh, dit onderzoek... van. We moeten er wel scherp op blijven, want ja, we weten nog steeds niet wat er allemaal in de ministeries besproken worden. We weten nog steeds niet of we dat helemaal kunnen vertrouwen. Dus mensen gaan vooral nu af op hun eigen sterkte en kracht en uh, bereiden zichzelf vooral voor uh, en weten inmiddels wel wat ze moeten doen. Vanuit China, Marieke de Vries, onze correspondent over H7N9 van Mens op Mens overgedragen. Adorable Seaside Rendezvous. Woehoe. Seaside Rendezvous. Give us a kiss. Mm, ja, dat is nog eens een lekker plaatje van Queen. Seaside Rendezvous. Ben ik al vier weken weg geweest. Hebben we het nog over de wolf? Yep. Welcome <laughs> back. Kom terug in Nederland, ook de wolf, inderdaad. Tijdens de persconferentie vanmiddag horen we of de wolf er trouwens misschien al lang is. Want dan maken experts bekend of de dode wolf die onlangs werd gevonden... zelfs naar de Noordoostpolder is gelopen of daardoor grappenmakers is neergelegd. Voor schapenhouders is de wolf sowieso al een serieuze zaak. Uh, Huub Dinks, uh, Goedemorgen. Goeiemorgen. Schapenhouder en LTO-bestuurder... Vindt u dat nou per se slecht nieuws als de wolf terug zou komen in Nederland? Nou, het is slecht nieuws. We hadden er aanvankelijk wel rekening mee gehouden dat de wolf uh, tussen vijf en tien jaar een keer in Nederland zou bereiken. Uh, maar dat het nou wel zo snel gaat als tenminste vandaag zou blijken dat het echt om een wolf gaat, dan is dat uh, ja, slecht nieuws, kan ik niet zeggen, maar het is wel een, uh, ja, een uh, verrassing. Mm. Gaat u ervan uit, meneer Dings? U, u heeft dus al... Houdt er wel rekening mee dat de wolf terugkomt naar Nederland? Maar Gaat u ervan uit dat dit inderdaad uh, een, een wolf is geweest... die zelf naar Nederland is gelopen? Ja, ik heb ook niet meer gezien wat ik in de pers heb gehoord... en dat ik de wolf op een foto heb en Ik ben geen expert, maar ik ga ervan uit dat als er zoveel aandacht is... en zoveel onderzoek heeft plaatsgevonden... dat het toch wel met een vrij grote zekerheid om een wolf zal gaan. Maar nogmaals, ik ben niet bij het onderzoek betrokken. Nou, leidt het tot veel zorgen bij u, bij de schapenhouders? Ja, nou we zijn eh, de voormalige staatssecretaris, Henk Bleker heeft vorig jaar oktober al een aantal partijen bij elkaar geroepen om een wolvenplan te schrijven eh, in de veronderstelling dat hij tussen 5 en 10 jaar Nederland zou bereiken. En eh, dat gaat wel wat sneller. En eh, we moeten een aantal dingen gezamenlijk afspreken, niet alleen voor de landbouw, voor de schephouderij, maar eigenlijk voor heel Nederland. Hoe ga je om met de wolf in het kader van recreatie, in toerisme, wandelaars, in natuurgebieden. Maar ook de landbouw en met name de schapenhouderij die dat toch een gevoelige sector is. We moeten daar goed over na en denken hoe we daarmee omgaan. Nou, dan ben ik wel benieuwd uh, wat er sowieso in dat Wolvenplan moet komen staan als het om schapenhouders gaat. Wat moet er gebeuren? Waar bereidt u zich op voor? Nou, uh, allereerst gaat het om beschermingsmaatregelen. Als blijkt dat dit een wolf is en als je het straks in een groter getale in Nederland komt, dan zullen we in ieder geval... Uh, Qua bescherming, afrastering, daar zullen we rekening mee moeten houden. Dat dan, we maar dan, moeten heeft u het, dan heeft u het echt over hele roedels die naar Nederland zouden kunnen ja, komen? Ja, het zal uh, nogmaals om een enkeling of om roedels gaan. In Duitsland hebben ze nogal wat ervaring op dat gebied. En ja, nogmaals, de afrastering van een meter, uh, ongeveer een meter hoog, dat zal noodzakelijk zijn. Maar er zijn in Nederland vele gebieden waar, niet, uh, waar geen afrastering uh, geplaatst hoeft te worden. Omdat schaap eigenlijk in, tussen sloten lopen. Uh -huh. uh, en daar zal uh, behoorlijk geïnvesteerd moeten worden en uh, de vorige heeft wel aangekondigd daar gezamenlijk in op te trekken met het bedrijfsleven en ook daar middelen voor beschikbaar te stellen. Ja. Maar het kan wel, hè? Je, je kunt de schapen wel uh, grondig beschermen tegen de wolf, zo blijkt uit Duitsland. Ja, je kunt uh, beschermen. Um, in Duitsland hebben ze nogmaals hebben ze daar ervaring mee met afrastering. Ook wordt er wel gewerkt met honden die zodanig worden opgeleid dat ze, zeg maar, constant bij de kudde aanwezig zijn en die dan ook een afschrikkende werking hebben op, op de wolf. Dus de bescherming is mogelijk. Ja, maar ik begrijp dat als het duidelijk wordt vanmiddag... dat de wolf zelf naar Nederland is gelopen... dan gaat u versneld met dat wolvenplan aan de gang, meneer Dings. Nou, het is al voordat ze deze wolf gevonden hebben... was het al zo dat er in september, oktober... het concept wolvenplan klaar zal liggen... dat het wordt geschreven door Alterra en de stichting ARK. Mm -hmm. In opdracht van het ministerie, daar zullen alle partijen zijn, dit betrokken... ook LTO Nederland... En we zullen ons over dat concept gaan beuken. En vervolgens zullen we daar met z'n allen een, een gedragen plan van proberen te maken. Kijk eens aan, dan horen we later nog van u, meneer Dings. Dank voor nu. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De verhoogde terreurdreiging en de waarschuwing van de Amerikanen... is groot nieuws in alle kranten. Alarm om kledingbom, op de Telegraaf, groot op de voorpagina. Qaeda zou een explosieve vloeistof hebben ontwikkeld... waar kleding in gedoopt kan worden. De vloeistof wordt niet gedetecteerd door poortjes of door honden. Maar volgens de krant is de uitvinding uh, ontwrichtend voor het vliegverkeer. Commandant aan strijdkrachten, Dick Berlijn... voormalig commandant aan strijdkrachten natuurlijk... noemt de dreiging een nieuwe stap in de voortdurende wapenwetloop... tussen terroristen en terreurbestrijders. De meeste kranten schrijven over het advies om Jemen te verlaten. Maar in de Telegraaf zegt een bron bij het ministerie dat de meeste Nederlanders helemaal niet weg willen. Ze wonen al jaren in Jemen en laten hun leven daar niet zomaar achter. Volkskrant meldt dat, terwijl veel westerse diplomaten het land wel ontvluchten, het tientallen leden van Al-Qaeda aankomen in Sanaa. Volgens veiligheidsdiensten zijn die strijders van plan een omvangrijke aanslag te plegen in dat land. Ander nieuws ook in de krant. De boekhouding van ministeries is volgens interne boekhouders een warboel. Dat meldt het AD na eigen onderzoek. Volgens de krant is 472 miljoen euro niet volgens de regels uitbetaald. En van 2 miljard euro is onduidelijk of het correct is uitgegeven. Dat lijkt mij een aardige bezuiniging. Vrijwel alle kranten schrijven over de ophef die is ontstaan... na de uitspraak over homo's van René van der Gijp, de voetbalentertainer... Zo wordt hij tegenwoordig genoemd. Zei in het televisieprogramma Voetbal International... dat voetbal geen sport is voor homo's. Dan worden ze kapper, had hij gezegd. Hij vond de voetbalboot van de KNVB bij de Canal Parade... daarom niet nodig. En Zelf snapt Van der alle ophef niet. Hij blijft bij zijn woorden. En die haalt hij ook, herhaalt hij ook vandaag in het AD. En gisteren ook in deze uitzending. Het is zo dat ik gewoon gezegd heb... dat zeg maar onder de homofielen... misschien iets minder belangstelling is voor het voetbal. En als die voetballen... Die hebben hun interesses in andere dingen. Tja, en Pierre van Hooidonk zegt nog in Spits... dat een grap moet kunnen, maar dat dit te ver ging. Eens, twee... Als één volk degelijk is, drie. zijn het Duitsers. Dus maakten zij de meest grondige proefrit ooit. Autobild testte de Kia Venga en bijna honderd andere auto's... 100.000 kilometer lang. Op elk detail. 500... De Kia Venga is een 500... luxe Duitsland na de meest betrouwbare auto en de beste in zijn klasse. Kia, waar 7 jaar garantie de standaard is. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! <lacht> Inderdaad, leaseplan bestaat 50 jaar.